9 uur. Dit is Lieselot Tomer, het journaal. Het wapen van de man van 19 die gisteravond het NOS-gebouw binnendrong is nep, meldt de politie. Tarik Zet kwam rond kwart voor acht het pand in Hilversum binnen. Hij bedreigde een beveiliger met het wapen en eiste zendtijd. De student kon in de studio worden overmeesterd door de politie. Hij zit vast. De politie heeft zijn huis in Pijnakker doorzocht en spullen in beslag genomen en ze hebben ook zijn vader gesproken. Minister Opstelte denkt dat het om een eenmansactie gaat. Het verkeer heeft opnieuw last van gladde wegen. Volgens de ANWB staan er meer files dan normaal op vrijdagochtend. Vooral op de A2 in het midden van het land zijn problemen. Tussen Beest en Utrecht rijdt het over zo'n 20 kilometer langzaam. Ook is er een vrachtwagen geschaard. Verder zijn er ongelukken gebeurd op de A10 en de A27 tussen Huizen en Emnes. Daar zijn ook ongelukken gebeurd. De twee lichamen die gisteren zijn gevonden voor de Franse kust... zijn inderdaad van opvarende van de gezonken kotter in het kanaal. Volgens de kustwacht gaat het om een man van 45 uit Urk... en een man van 64 uit België. Een andere man uit Urk en een Portugees worden nog vermist. De gaswinning in Groningen wordt niet verder verminderd. Minister Kamp geeft niet toe aan de toenemende druk uit de Tweede Kamer... om de gaswinning terug te schroeven tot maximaal 30 miljard kubieke meter gas per jaar. Dan blijft dit jaar bij een productie van ruim 39 miljard kubieke meter. Dat is 10 miljard minder dan in 2012. Pensioenfondsen hebben vorig jaar miljarden verdiend op hun beleggingen. Maar de meeste werknemers en gepensioneerden profiteren niet van de winsten. Dat komt door de lage rente. Pensioenfondsen zijn verplicht meer geld achter de hand te houden als de rente daalt. De Amerikaanse zanger en dichter Rod McEwen is overleden. Hij maakte naam in de jaren 50 en 60 als dichter... en bracht zelf ook meerdere albums uit. In Nederland werd McEwen vooral bekend door de nummers... Soldiers Who Want to Be Heroes en Without a Worry in the World. Rod McEwen is 81 jaar geworden. Het weer in het hele land glad door bevroren wegen... in het uiterste zuiden kans op sneeuw. In de rest van het land straks zon en een enkele bui... en het wordt een graad of vier. Dit was het NUES. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Door de gladheid is het drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Knopet 1-NES 6 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1brugge 5. A2 van Den Bos naar Amsterdam tussen Afrit Geldermalsen en de Maarsen 20 kilometer. De A2 van Utrecht naar Amsterdam voor Vinkenveen 10 kilometer. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Knopert-Holendrecht en Breukelen 6 kilometer. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Twee rijstroken zijn daar dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Knopert-Holendrecht 5 kilometer. Op de A5 de Westrandweg Hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 4. A9 ook maar richting Amstelveen voor Badhoevedorp 5 kilometer. Verderop richting Diemen van Knopert-Holendrecht 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam is de rijbaan dicht. De A10 Noord richting Vodendam. Bij Oost-Saande-Werf komt er een ongeluk. Het verkeer gaat daar via de af en de oprit langs. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat van Nieuwegein 4 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht tussen 1 eemness en Utrecht-Noord 12 kilometer. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Afrit-Oud-Beierland 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom kom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. U luisterde naar uh, Dizzy Gillespie met het nummer Burks Works. Het komt van het album DG Days. En het is een uh, compilatiealbum uh, van opnames gemaakt in 1951 en 1952. En die zijn uitgebracht oorspronkelijk op uh, Dizzy Gillespie's own, uh, eigen platenlabel DJ. DG. En veel van deze nummers zijn als eerste uitgebracht op 78 toerenplaten. We gaan verder met een, met een ander nummer van een hele andere artiest, Rex Stewart. Hij is een, een, eigenlijk een kornetspeler... en die heeft zijn, zijn rol vooral gespeeld in het orkest van Duke Ellington... in de periode zo 1934-1944... Daarvoor speelde hij op uh, rivierboten die um, over de uh, uh, richting Philadelphia gingen. En is vervolgens in New York terechtgekomen. Hij heeft daar bij Fletcher Henderson gespeeld. En kwam later dus bij uh, Duke Ellington terecht. En het, het nummer wat ik ga draaien heet Madeleine. Het komt van een uh, verzamelcollectie uh, uh, van de Hot Records Society. Dat is een groep um, die uh, uit New Yorkse jazzfanaten bestond... Die een eigen platenlabel hebben opgezet. En in de periode 1937-1947. Heel veel opnames hebben gemaakt. Met onder andere P.W. Russell. Um, Sidney Bichet. En onder andere Rex Stewart. U gaat luisteren naar Madeleine. U luisterde naar Cootie um, Williams en his rock Cutters. Dit is een groep die eigenlijk onder de auspicie van Duke Ellington um, aan het werk is gegaan. Duke Ellington heeft, um, had de gewoonte om uh, nieuwe nummers te schrijven... en die vervolgens in kleine groepen eigenlijk uit te proberen. En Cootie uh, Williams um, uh, had een van deze groepen onder zijn leiding. Het nummer wat u hoorde heet Blues Popping. Kom van een uh, verzamelreeks uh, van CDs, uh, af die heet Duke Ellington The Small Group Sessions 1936-1940. Van hetzelfde album uh, ga ik er nog eentje draaien, want het is heerlijke muziek. En ook van Cootie Williams en his Rock Cutters Top and Bottom. We luisterde naar Koetie Williams en his cutters. Bij mij aangeschoven is uh, Fred Kroonsberg. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen. En Fred is uh, hier aangeschoven om ons even bij te praten... over de uitzending op 8 februari en een klein beetje over dat weekend. Fred. Ja, het is zo dat uh, ZFM 25 jaar uh, ook bestaat... Natuurlijk, maar ook het jazzprogramma. Het is het oudste programma wat er, wat er is. En daarom hebben we gezegd, kunnen wij van tien tot twee uur... een uitzending op de zondag na het grote feest in elkaar zetten. Nou, dat is inmiddels, krijgt dat wat handen en voeten. En dat betekent dus dat wij zondag, 8 februari... tussen tien en twee uur alle mensen van harte welkom heten... die vroeger een aandeel hebben gehad in het programma. Dat zal natuurlijk in de studio Tolweg 10A plaatsvinden. Maar er wordt ook nog een uh, muzikale omleiding uh, georganiseerd. Dat gaat Charles Duif doen. En er zijn een paar namen die in elk geval al gevallen zijn. Dat is natuurlijk Charles zelf als drummer. Zijn zoon Sven die goed kan zingen. En ook de naam van Ruud uh, Jansen is al gevallen. Maar er komen nog wat gasten. En uh, dat laat ik maar aan Charles over. En vandaag of morgen dan krijg ik de juiste namen daarvan te pakken. Het is ook zo dat we proberen om al die oude medewerkers met een flyer te bereiken. Maar goed, 25 jaar ZFMJS betekent natuurlijk dat een aantal mensen niet meer zo makkelijk te traceren zijn. Zo zijn de mensen die in het begin gestart zijn, Henk Stroobach en Daan Huijing, allebei, dacht ik, woonachtig in het buitenland, Daan ook een van de oprichters van ZFM trouwens, die woont in Duitsland. En ik heb gehoord dat Henk Stroobach, als hij nog leeft, in Frankrijk vertoeft. En we gaan natuurlijk proberen om deze mensen van het eerste uur te pakken te krijgen. Daarna meteen proberen we ook natuurlijk om Wouter en Rob van der Goes te pakken te krijgen. Wouter is zelf een bekende DJ hier in het land. Het zou leuk zijn als acte de présence geven. En natuurlijk gaan we proberen om ook de dragers van het programma... een aantal mensen die jarenlang trouw... elke zondag hier hun plaatjes en cd's hebben gedraaid... om die te pakken te krijgen. En ik noem bijvoorbeeld Hans Zandbergen... en dan hebben we ook een van de andere mensen, dat is Tom Hendriksen. Dat zijn de mensen geweest die toch jarenlang dit programma gedraaid hebben. En al die mensen gaan we uitnodigen voor zover we de adressen te pakken kunnen krijgen. Heb je nog uh, hulp nodig? Want de luisteraars kennen misschien ook nog wel mensen die, uh, die, die hier uh, meegewerkt hebben. Ja, als... En die kunnen je misschien helpen aan ja, contactadressen. Dat is een hele goede. Mijn uh, telefoonnummer uh, is 5730866. Maar het mooiste is natuurlijk als ik gewoon een mailtje krijg erover en dat is... Kleine lettertjes allemaal. Fred Kroonsberg. Apenstaartje gmail.com Dus als u iemand weet. Mail het mij met het juiste adres. En hij krijgt een flyer met een uitnodiging. Oh, perfect. Nou, mocht dit iets te snel gaan voor u. Dan kunt u in ieder geval ook via onze website. Uh, nog contact met ons opnemen. cfmjazz.nl En um, ja, we gaan natuurlijk toewerken naar een fantastische uitzending op 8 februari. Ik ga verder met een, uh, met een nummer van, uh, ja wederom, uh, oh, ik ga iets te snel, uh, wederom, wederom een nummer van Cootie uh, Williams. Hij heeft ook zelf opgetreden als, uh, als leider en uh, hij heeft daar een uh, heerlijke album opgenomen, Cootie Williams en zijn orchestra. De album heet Cootie Williams in Hi-Fi en het, uh, de titel van het nummer heet uh, Nevertheless I'm in Love With You. met deze nummers uit deze tijd. Want het zijn uh, allemaal relatief korte nummers. U luisterde naar Cap Calloway. Cap stond bekend als... Um, als, uh, als dusketszanger eigenlijk. Hij um, was een jazzzanger... en een big-bandleider. Hij uh, leefde van 1907 tot 1994. En hij had uh, deze manier van zingen geleerd... Onder, uh, onder de invloeden van Louis Armstrong. Hij werd ook wel de Heidi man genoemd. En bekendste hits van hem is onder andere Minnie the Moocher... wat u net luistert, wat u net hoorde. En voor wie hem uh, muzikaal niet kende... Hij heeft hij misschien gezien in de legendarische muziekfilm The Blues Brothers. In deze film uh, werd hij um, bekend door ook een uitvoering van dit nummer... Minnie the Moocher. We gaan verder met een andere uh, indrukwekkende artiest uit die tijd. En uh, Dat is Louis Jordan. Van zijn album Prime Cut uit 1949 ga ik een nummer draaien... dat heet Knock Me A Kiss. En nu hier is een that die wrote een paar jaar geleden schreef. we denken dat je het nog steeds gaat Knock Me A Kiss. cake and no mistake but baby if you insist i'll cut out cake just for your sake baby come on knock me a kiss i like pie i hope to die but get loaded load of this when you get high Doggone on the pie baby come on knock me a kiss when you press your sweet little lips to mine, you make it understood It tastes like candy, brand and white, peaches, bananas, and everything good. I love jam and no flim flam, scratch that off my list. This ain't no sham, the jam can scram. Baby, come on, knock me a kiss. Laten naar Louis Jordan met Knock Me A Kiss. Straks nog een nummer van, uh, van Louis Jordan. Als u het leuk vindt en u heeft uh, uw computer, uw tablet of uw telefoon bij de hand... ...ik heb een hele leuke video daarvan uh, op onze site gezet. cfmjazz.nl Dus als u die vast aanzet kunt u straks live meekijken met uh, dit nummer. Ondertussen gaan we nog even iets anders uh, laten horen. En u gaat luisteren naar uh, Brother Jack McDuff. Do It Now heet het album uit 1966... En het uh, nummer wat ik ga draaien heet Snapback... We luisterden naar de Blues tour van Oscar Peterson. Um, we gaan verder met een, uh, ja, met een uh, andere legende, eigenlijk in Amerika. We kennen hem hier niet zo heel goed. Hij heet Johnny Otis. Um, hij heeft een, um, uh, een hele eigen band opgericht... Johnny Otis California Rhythm and Blues Caravan... waarmee hij een lange uh, reeks van uh, optredens heeft gemaakt... en is heeft gescoord gedurende de vijftiger jaren... Johnny Otis geboren in 1921, Griekse ouders. Hij begon op de drums nadat hij een eigen stel had gekocht... Um, door zijn vaders handtekening te vervalsen. Hij speelde eigenlijk in diverse big bands... tot hij in 1945 uh, zijn eigen band oprichtte. Uh, de Harlem... Uh, nee, niet de Harlem Nocturne, dat is het nummer... waar hij uh, bekend mee is geworden. In 1951 ontdekte hij onder andere Etta James... Uh, die was 13 op dat moment. Hij heeft een, uh, meegedaan aan een van zijn shows. En hij heeft haar eerste hit geschreven, The Wallflower. En uh, na zijn optredens is hij een eigen televisieshow begonnen. De Johnny Otis Show. Ik vond laatst op, um, op YouTube een, uh, een, een van die uitzendingen. En daarin uh, zit een geweldig stukje van een uh, optreden... wat Lionel Hampton deed in zijn show. Lionel Hampton live in, uh, in die show... En daar gaat u nu naar luisteren. Dat is de Hampton zelf. Hij is met vandaag als onze speciale guest. Dus laten we hem loose. De one and only, de fabulous Lionel Hampton. Take it, baby. Ain't got that sway. Hey Johnny, it don't mean a thing. All you got to do is sing. Now Johnny, some like the music sweet and hot, man. But I like my music crazy, Wow, man. you got to be crazy too, 'cause it don't mean a thing if ain't got that sway. Flow. Een opname van um, uit de Johnny Otis uh, show en van Lionel Hampton die daar, uh, die daar live kwamen optreden geweldig om dat op, uh, op video te zien hoe dat in die tijd ging helaas is deze video kon ik niet meer terugvinden op YouTube, hij is uh, verwijderd inmiddels vanwege auteursrechtenkwestie. kwestie dat zijn natuurlijk wel nadelen van internet dat soms uh, dingen door iemand erop gezet worden die, uh, ja, die er eigenlijk niet op horen mogen te staan maar het is in ieder geval wel, uh, uh, als je het dan tegenkomt... wel heel leuk om te zien hoe dat in die tijd ging. Ik ga een uh, ander nummer draaien van, uh, van Louis Jordan. En ik ga het eigenlijk uh, via YouTube doen. Um, dat betekent dat u het ook uh, in feite mee kan kijken. Als u op onze site cfmjazz.nl naar de uitzending van uh, vandaag gaat... en u bladert daar naar beneden, dan ziet u uh, onder nummer 19... Louis Jordan, Ain't That Just Like A Woman... En dan kunt u de video eigenlijk uh, meekijken met het nummer. Ik ben benieuwd of de techniek uh, deze keer uh, dan ook goed gaat. Want live afspelen via het internet is natuurlijk een klein beetje een risico dat, uh, dat er dingen misgaan. je hebt niet uh, alles meer onder controle zoals we in de studio dat wel hebben. U gaat luisteren naar Louis Jordan, Ain't That Just Like A Woman. Just like a woman Ain't that just like a woman Ain't that just like a woman They'll do it every time Lot took his wife to the corner store To get a malted She couldn't mind her business Boy, did she get salted Ain't that just like a woman Ain't that just like a woman Ain't that just like a woman They'll do it every time They sure will Samson thought Delilah was on the square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 like a woman ain't that just like a woman they'll do it every time marie Antonia met those hungry cats at the gate they were crying for bread she said let them eat cake ain't that just like a woman ain't that just like a woman ain't that just like a woman they'll do it every time they sure will Nou, ja, dat ging eigenlijk prima via YouTube uh, afspelen. En we gaan het nog een keertje doen gewoon. Ik heb het een, uh, volgende nummer klaarstaan. Dat is uh, van Cap Ke Calloway opnieuw. Hij doet dat samen met de Nicholas Brothers... En uh, die gaat u onder andere horen, tapdansend. En het nummer dat heet Jumping Jive. Het komt uit de film Stormy Weather uit 1943. U kunt uh, via onze site kijken en luisteren naar uh, Cap Calloway, Jumping Jive. The bomb bomb boom, boom, boom, luisteren naar um, uh, Cap Calloway en de Nicholas Brothers... met het nummer Jumping Jive. We gaan er nog eentje doen op deze manier, want het is wel leuk... als u uh, die oude video's erbij kan, uh, kan zien. En die kunt u natuurlijk allemaal terugvinden op YouTube. En de volgende die ik ga draaien is van het Oscar Peterson-trio... met Net King Cole. Het komt van een uh, reeks concerten, Jazz at the Philharmonic... in 1957 is dit, en ook via onze site... Kunt u die video erbij vinden. En die, uh, die video die, um, uh, die gaat over het hele optreden. En ik ga daar een klein stukje uit draaien. En dat ga ik nu heel eventjes uh, uh, scherp zetten. Want het is uh, niet het eerste stukje wat ik dan wil draaien. En anders uh, krijgt u uh, verschillende nummers te horen. En dat, uh, daar hebben we helaas de tijd niet voor. I just found you. I'm as happy as a baby boy With another brand new choo-choo joy When I've met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine She's got a pair of eyes That are brighter than the summer sky. When you see them you realize Why I love my sweet Lorraine Now when it's raining I don't miss the sun Because he's in my baby's smile And to think that I'm the lucky one That will lead her down the aisle Each night I pray Happy Day. Bye. Bye. Dat was um, Oscar Peterson Trio met Nat King Cole en het nummer Sweet Lorraine. Ik ben helaas alweer aan het uh, einde van het tweede uur CFM Jazz toegekomen. En ik ga nog één nummertje voor u draaien. Ik ben er zelf over twee weken weer in onze uh, jubileum uitzending. Uh, zoals u gehoord heeft, 8 februari gaan we maar liefst vier uur CFM Jazz uitzenden... met diverse live optredens, diverse presentatoren wordt een geweldige uitzending, dus uh, luister vooral 8 februari. Het laatste nummer wat ik ga draaien vandaag is van een andere album van Nina Simone. Dat heet Baltimore. Het is een live album uitgebracht in 1978. En u gaat luisteren naar het nummer The Family. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. Een fijne zondag verder en tot een uh, volgende keer.